Uh, iemand die preventief uh, in overmazen zat, die uh, is uitgeflipt om het maar zo te zeggen. En de cipiers die zijn daarop afgekomen. Er heeft een geweldsincident plaatsgevonden waarna, dus na afloop waarvan uh, de gedetineerde helaas overleden is. De Rijksrecherche onderzoekt of de bewakers buitensporig geweld hebben gebruikt om de man in bedwang te houden. Er wordt onder meer sectief verricht op het lichaam van de gevangenen.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 De milieupolitie in Zomeren heeft de man gearresteerd. Het waterschap maakt de sloot schoon en de schade loopt in de duizenden euro's. De reizigersvereniging Rover wil in kaart brengen hoeveel reizigers te maken hebben met overvolle treinen. De laatste weken komen er bij Rover veel klachten over te volle treinen binnen. En daar is wel een reden voor, volgens Rover. December is er een nieuwe dienstregeling ingegaan. En daarbij is ook de indeling van het materieel gewijzigd. En dat is juist de reden dat er uh, vaak te korte treinen rijden. En ja, dan zitten ze dus overvol. Roven roept reizigers op om iedere reis in een overvolle trein te melden. Het liefst met foto's of filmpjes. Dat kan onder meer via de site overvolletreinen.nl en via Twitter. Het weer bewolkt en soms wat regen. Het is een graad of 7. Vanavond droog en in het hele land wat opklaringen. Morgen eerst wat buien in het noorden, in de middag en avond in het hele land regen. Temperatuur dan opnieuw een graad of zeven. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A27. Goor richting Utrecht. De rechterrijstrook is dicht bij Lexmond. Drie kilometer tussen Noordeloos en Lexmond. Er staat namelijk een auto in brand. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen.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 Roos Mavrikoe, dit liedje over de Griekse premier uh, Papandreou was te horen in de wereld draait door... en gaf enige opschudding in Griekenland. U woont daar, wat vond u ervan? Uh, ik vond het zelf enigszins kwetsend en onjuist omdat hij juist ook uh, dingen op zaken wilde stellen. Ja, dus juist de man die dan door de zaak Ja, zaken stelt, die werd, ge die werd, die van... werd gepakt. Ja. Ja, ja, Goed, u heeft zich geërgerd aan de Nederlandse berichtgeving over Griekenland... en heeft daar een boekje over geschreven, ja, daar gaan we bedoel. straks over praten. Okay. Een verontwaardigde blanke man is de hoofdpersoon van de debuterman van... Elsevier-journalist Gerry van der List. Altijd november. Goedemiddag, hartelijk welkom. Ja. Hoeveel van die verontwaardigde blanke mannen zijn er eigenlijk in Nederland? Ja, ik heb niet echt wetenschappelijk onderzoek verricht uh, naar deze vraag... maar ik schat ze honderden duizenden. Honderden duizenden, ja. ja? Ook omdat de uh, hoofdpersoon Peter Verheijsweg niet echt een extremist is... maar iemand... Uh, met wat conservatief uh, gemoed, uh, dan ligt er xenofobie, uh, seksisme, homofobie. En daar heb je er vrij veel van in Nederland. Op ja. de voetbaltribune, het café. Telegraaflezer? Telegraaflezer, Elsevierlezer, zelfs ook wel Volkskrantlezer. Uh. Ja, dus, de, dus de hoofdstoon van die boek is geen eenzame man? Althans, niet. Nee. hij is niet eens eentje in ieder geval? Misschien zelfs EO-luisteraars. Uh. Kan ook nog. Zou op termijn komt er een vuurwerkverbod in Nederland. Althans, dat voorspelt Kees Meijer van de Taskforce Opsporing Vuurwerk Bommelmakers. Goedemiddag, hartelijk welkom. Ja, goedemiddag. Uh, wanneer, denkt u? Of hoeveel jaar? Nou, dat vuurwerkverbod dat zal er niet komen. Het is zo dat de publieke opinie verandert. En de, de, de, de politiek moet natuurlijk luisteren naar de publieke opinie, de wil van het volk. En ja, als men vindt dat het allemaal ondraaglijk wordt en dat de negatieve reacties toenemen, dan zul je toch naar alternatieven moeten kijken. Maar mijn vraag was, uh, laat ik mijn vraag iets anders stellen. Denkt u dat die de komst van vuurwerk wordt? Of nee. zover zal het niet gaan? De eerste tien jaar zal er absoluut geen vuurwerkverbod komen. Ten meer ook omdat in andere landen, in andere Europese lidstaten... consumentenvuurwerk gewoon verkocht mag worden. Alleen je moet een vergunning hebben om het af te steken. Dat zou dan ook in Nederland moeten plaatsvinden en dan het hele jaar. Ja. Als je het gaat verbieden. Ja, en dat zit u niet gebeuren. Nee. nee. Vandaag is de uitvaart van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il. Theoloog Erik Borgman heeft voor ons gekeken en bespreekt straks de rituelen die hij heeft gezien. Dichter bij de dag is vandaag Sander Kolwijk. Aan het eind van dit uur horen we zijn gedicht. En heeft u een vraag of opmerking voor ons? Bezoek dan onze website. Dit is dag.nu. Of reageer via Twitter en gebruikt u dan de hashtag DDD. Dat zit gewoon niet in hun aard joh, die betalen nooit, joh. die houden niet van verplichtingen. Die zijn lui man, betalen geen belasting, dat klopt allemaal. Het is dus niet alle Grieken. Griekenland, wat moeten we ermee doen? <laughs> ja, het is in ieder geval een, een grote aks op ze die, die, die ze willen vragen. Moeten wij Griekenland nou financieel steunen om met onze eigen economie anders ook naar de gala gaat? Of is dit gewoon weer een gevalletje geld in een bodemloze souvlaki-proppen? Die worden vanaf de 53 en ze worden altijd doorbetaald. De feiten zijn dat wij opnieuw miljarden geven aan een land... waarvan we zeker weten dat we het nooit terugzien. Roosmarijn Mavriku, auteur van Een Vreemde Kijk op Griekenland. Wat we net hoorden is een beetje het beeld dat we hier in Nederland... de afgelopen tijd hebben gekregen van de situatie in Griekenland. Klopt het? Uh, nee, en daarom heb ik het boekje ook geschreven. <laughs> Wat klopt er niet aan? Um, Grieken zijn nu echt heel erg in een hoek gezet. En er is een door de media een hele eenzijdige beeldgeving uh, gekomen. En daarom ben ik het boekje ook gaan schrijven. Want wat ik in ieder geval uit mijn eigen ervaring heb... is dat ik heel veel mensen ken... en die betalen allemaal netjes hun belastingen. Uh, hebben hele magere pensioentjes. Werken nog tot hun zeventigste door... omdat ze het daar anders niet mee redden. En dat zijn de verhalen die ik ken. En uh, het klopt niet dat het dus een hele bevolking is... die allemaal schoemelt en allemaal belasting ontduikt... Uh, met hun vijftigste met pensioen kunnen gaan... Dat, dat is onjuist. Maar het zal toch ook niet bedacht zijn? Het is niet bedacht, maar uh, corruptie heeft zijn oorsprong in de regering. En dat is al sinds jaar en dag. En op een gegeven moment is het niet raar dat de mensen... de bevolking zelf ook een beetje gaat sjoemelen. En daar worden ze niet rijk van, maar ze krijgen anders niet waar ze eigenlijk ook recht op hebben ja, en wat, het mij... is dus niet het is niet een Grieks mentaliteitsprobleem het hangt en valt of het staat en valt bij uh, controle ja, en, het en het dat is in, er niet het begint in die bovenlaag zegt u daar ja. zit de corruptie ja en dat absoluut. dat dan door ja nou het is inderdaad in de overheid voornamelijk het zijpelt door en het grote geld zit inderdaad in de bovenlaag uh, het gebeurt ook absoluut in de onderlaag alleen uh, met kleine bedragen met kleine dingetjes en daar zou door, door controle zou dat al helemaal veranderen. Maar de, de Griekse regering heeft nooit juiste prioriteiten gesteld. Nee. En ze hadden er denk ik ook zelf wel baat bij. Want ja, die was natuurlijk ook niet cijfer. Nee. En als die niet cijfer is en geen prioriteit stelt. Zelf belastinggeld laat verdwijnen subsidies. Ja dan op een gegeven moment gaat een bevolking daarin mee. Maar dan is het niet zo raar dat wij dit beeld hebben. Ja, nee dat klopt. Het is niet raar dat jullie dat beeld hebben. Alleen het is onjuist dat het in heel Griekenland zo speelt. En wat ik al zei, de mensen die ik om me heen ken... die worden ook gecontroleerd, wij ook, persoonlijk. Dus er komt één keer in het jaar komt er iemand uh, het hotel ook... Uh, Want u heeft een hotel in Griekenland met uw man? Ja, en wij hebben een uh, schoonmaakbedrijfje. En wij moeten elke maand, als we uitbetaald worden... moeten wij een bewijs overhandigen dat we geen belastingschuld hebben. Dat u geen belastingsschuld heeft. Dat wij hebt. Geen dus alle belasting die hebben. is opgelegd dat die ook betaald is. Dat die ook betaald is. En wij hebben dus nu één maand onze, ons huis niet betaald... omdat wij een nieuwe... Ja, een bezuinigingsmaatregel was dat weer. Van 900 euro moesten we betalen. Zouden we die niet betalen, dan zouden we niet uitbetaald worden door het vliegveld. En dus, ja, dus, dus die controle de... is nu streng, zegt u, voor gewone Grieken. Ja, die, maar die was al streng. Dit is, al, dit is al heel erg lang. Alleen we krijgen steeds en steeds meer rekeningen. En die moeten mensen betalen. Omdat je dus ja, anders ook weer in de problemen oh ja. komt. Toch vandaag nog in de Telegraaf een verhaal over een Grieks-orthodox klooster. Dat ervan wordt verdacht om 100 miljoen te hebben uh, weggesluister, gefraudeerd. Mm -hmm. dat ik weet verhalen... daar verder niks van af. Maar ik, ik, de kerk is in mijn optiek ook niet cijfer. Nee. nee. En ik, ik vind het een ongezonde situatie in Griekenland. En een ander verhaal nog. Van een man die jarenlang leefde van de kinderbijslag. Ja, die die ontving voor 19 kinderen die ja. niet bestonden. Ja, en dat, zijn, dat is juist. Juist heel typisch inderdaad in de berichtgeving. Dat die verhalen uh, zo worden uitgelicht. Het ja, dat, dat zijn ook wel opmerkelijke het verhalen. Het zijn opmerkelijke verhalen, dat klopt. En ik, dat, dat is ook heel naar dat dat soort dingen zijn gebeurd. Maar dat zijn bepaalde dingen. En ook dat weer valt en staat bij controle. Als Nederland een andere regering zou hebben gehad. En uh, die zou, er zou niet zo strenge controle zijn. Gaan mensen op een gegeven moment. Zeker oneerlijke mensen. Die gaan dan schoemelen. Het ja. is niet iets wat een Grieks mentaliteitsprobleem is. En zo wordt het nu wel neergezet. Ja. Er was in Nederland één iemand die het opnam. Voor de gewone Grieken. Ja. Nee, Griekenland heeft 30 jaar lang tegen hoge rente leningen gehad. Ja, en ik iedereen wist, ik, bedoel, ik heb 15 jaar lang bericht gegeven over hoe, hoe mis het allemaal was in Griekenland. Ja, Corruptie enzovoort. Nee, maar dan kan je dus niet 30 jaar lang erbij staan en er naar kijken en leningen verschaffen terwijl je weet dat het mis is. Ja, dat was Ingeborg Beugel, een paar keer te zien bij Knevelton van der Brink en in Pauw Witteman. Kent u haar? Ja, ik ken haar en ik heb het ook allemaal gevolgd. Wat, was u dat blij zij. met haar optredens? Uh, ja, en ik denk dat zij het ook. Uh, misschien kan ze het zelfs wel beter worden dan dat ik dat kan. Uh, ik ben dan meer, omdat ik daar woon, toch. Uh, sta ik er echt middenin. En zij kan er ook van een afstandje van kijken. Ik vind dat ze het goed heeft gedaan. En uh, uh, ze heeft ook heel, heel erg gelijk in bepaalde dingen. Alleen misschien is ze te vaak in het nieuws geweest. dat mensen op ja, een gegeven moment ook. Dat is ook niet meer heel serieus genomen door sommige Nee, daarom. Mensen. Nee, dat, dat, dat vermoeden had ik al. En uh, sommige Grieken noemen er zelfs Grieken dan Grieks. Okay. Uh, um, dus dat dat dat merkte ik en daarom daarom ben ik ook vandaag hier gekomen dat ik hoop toch ja een beetje ook mensen de andere kant te laten zien vanuit mijn optiek en ik woonde dus ik en ik ondervind het gewoon oh ja. met mijn gezin maar laten we het daar nog even over hebben want u zei het net al we hebben een hotel en een schoonmaakbedrijf ja. uh, en u moet op het moment alle moeite doen om het hoofd boven water te houden ja, ja wij zei, wij hadden um, werk bij een elektriciteitsbedrijf en bij een haafje en bij het vliegveld schoonmaakwerk ja schoonmaakwerk de eerste twee zijn we kwijt geraakt uh, we nu Omdat die maar... bedrijven moesten bezuinigen? Omdat die moest, moesten bezuinigen, ja. En nu hebben we alleen nog maar uh, ja, het vliegveld over. En dat is het enige vaste inkomen wat we hebben. En dat is een jaarcontract. Dus in maart kan het zomaar zijn dat we dat ook kwijtraken. Oh ja. En dan? Ja, daar heb ik geen antwoord op. Ik, nee. heb, echt, ik heb geen antwoord op die vragen. Het, het is één groot vraagteken 2012. Ik weet wel dat het uh, niets uh, positiefs uh, zal brengen op dit moment. We hebben hele... Hoge rekeningen liggen, onbetaalbare rekeningen. En ja, ik, ik zou niet weten waar wij dat geld vandaan... Uh, nee, want uh, het hotel loopt goed. Het hotel liep goed. Is al jaren is dat eigenlijk steeds minder gaan worden. Dat, dat merkten we wel, maar het was nog te doen. Wat staat de verklaring voor? Wordt Griekenland minder populair? Nee, Nou ja, wij zijn afhankelijk van Griekstoerisme. toerisme. Griekse dus toerisme, wij, okay. Ja, Groepstoerisme. toerisme. We hebben geen charter op het eiland. En dat betekent dat wij vooral mensen uit Athene hebben. Nou, en dat wordt volgend jaar voor ons... Um, ja, ik, ik, ik verwacht dat het... Uh, ja, dat we, ik wil de deuren niet sluiten. En het is ook gelukkig van ons. We hebben geen lening meer erover. Maar het zou best wel kunnen dat wij... Um, ja, ons hoofd inderdaad niet boven water kunnen nee. houden. Dat is nu al moeilijk. En heeft u zelf uh, moestuin en dat soort dingen? Kunt ja, u zelf, ja. Bent u zelf voorzienend als het moet? Ja, dat hebben we wel, maar dat is seizo seizoensgebonden. Dus er zit altijd een gat tussen. Maar we hebben inderdaad een moestuin met zomergroenten... en dan in de winter met wintergroenten. Een boomgaatje, mijn zwager heeft geiten... Ik ben zelf geen fan van geit, maar als het moet, dan moet het. En we hebben kippen. Oh, uh, voor de melk of voor het vlees. Nou, voor het vlees. Ik ben ook geen fan van geitenmelk. Maar het zijn, het zijn dingen die er zijn. Dus mocht het nodig zijn, dan, uh, dan kunnen we dat ook. Um, dan hebben we dat in ieder geval. Kip hebben we ook. Leggen geen eieren al een hele post Dus wat, daar moet ik ook wat nog gaan mee, mee gaan. aan de hand is. Ja, heel erg. Wat daarmee aan de hand is. Echt, is goed. Zelfs de Griekse kippen zijn gewoon de deur. Ja, lera. precies. Maar nee, gelukkig hebben we dat wel. En dat is wel het verschil wat er is met, met een, als je op een eiland zit of als ja. je in Athene zit. Dat is een. Uh, de mensen, daar hebben het nog zwaarder. Ja. Als u failliet gaat, wat gebeurt er dan in Griekenland? Uh, als, wij, als wij met ons hotel echt de situatie in Griekenland, als Griekenland op Nee, ja, als, failliet gaan. U failliet als wij, gaan, gaan, wij failliet zouden. Is er dan gaan. een sociaal vangnet? Nee, de sociale vangnetten zijn daar heel beperkt. En daarom heb ik ook de vergelijking soms getrokken met Nederland. Uh, in Nederland is dat goed geregeld in principe. Mensen hebben altijd, uh, ook al raak je werkeloos... Uh, je komt misschien 1, 2, 3, 4 jaar... je weet niet hoe lang zonder werk te zitten... dan hebben mensen in principe uh, nou voor een aantal jaren een vangnetje. Ja. En dat is er in Griekenland niet. In Griekenland niet. is. is. Geen... Nou, je krijgt Een jaar lang uh, krijg je ongeveer... Nou ja, het zijn verschillende bedragen, maar het er ligt rond de 450 euro, laat ik het zo zeggen. En dat is een jaar lang. En daarna is er niks meer. Nee. Een jaar. Een jaar. Ja. En nu zijn er zoveel mensen werkloos geraakt. En er is geen werk in het vooruitzicht. Dus wat die gezinnen en die, of die mensen moeten gaan doen, dat, dat, dat weet ik niet. Nee. Ziet u al echt armoede op straat? Ja. Nou ja, in, in, op Skiros niet. Ik woon op een eiland en daar is het anders. De zaken zijn ook meer gelaten. Maar ik hoor dan van mijn zwager die in Athene woont. Die woont vlakbij een supermarkt. En die zegt dus met de dag komen er steeds meer mensen. Die wachten om kwart over zeven buiten de supermarkt. Mm -hmm. Totdat die dan de, de, de producten die over de datum zijn naar buiten gooien. En die snuffelen daartussen. En die halen er het nog eetbare uit. En dat zijn mensen, niet de standaard daklozen tussen haakjes, Maar de mensen die tot voor kort een heel gewoon leven hadden... met hun werk, een gezinnetje... en die op straat zijn beland. Zijn de nieuwe die armen. bij de kerk staan. De nieuwe armen. Ja, zo stond het ook ergens in een artikel. En ja. Dat heb ik overgenomen in mijn boekje, omdat ik dat heel goed vond. Het zijn de nieuwe armen. En ja. het is, mijn man heb ik vanmorgen aan de telefoon gehad... en die zei gist, dat hij gisteren op het nieuws zag... dat er 250.000 mensen bij kerken staan... gezinnen, moeders met kinderen... Om eten op te nee. halen. En dat is, dat is, dat is heel, het is heel schrijnend. Het is niet zo het zijn niet. Daarom kwetst het me ook zo die verhalen die zo naar buiten komen over de Grieken. Die, die zijn lui of de Grieken, dit, de Grieken. Dat is zo heel erg in de hoek gezet. Zonder enig voor van meedogen. Want het gaat wel om mensen ja. die dus nu die geen schuld hebben aan dit alles. En die dus ook allemaal nu slachtoffer zijn en, en in een hele schrijnende situatie ja. terecht zijn gekomen. Geen van de list, u bent journalist. Hoe luistert u hier naar? Nou, ik vraag me af of er toch iets bestaat als een Griekse mentaliteit. of zijn, Kun je Grieken vergelijken met Nederlands of is het toch een bepaalde andere Nee, je, je hebt absoluut cultuurverschillen, ja. maar niet een moraal. Ik denk dat het, uh, de regeringen zijn al sinds jaren en dag, zoals ik het net al zei, corrupt zijn. En op een gegeven moment merk je dat dat inderdaad door gebrek aan controle ook in een bevolking, uh, dat er wordt gesjoemeld. Maar dat is niet iets wat een, in mijn optiek een Griekse mentaliteitsprobleem maar is. En ik kan er echt met de achtergrond. spiegelt niet kijken. het uh, volk uh, wat betreft het. Houden. Nee, vind af... ik niet. Ik denk eerder dat het inderdaad andersom is. Ik denk ook dat zou je hier ineens uh, een andere, ander bewind hebben... dat op een gegeven moment mensen ook daarin mee zullen gaan. In mijn optiek is het geen de mentaliteit. Nee. Dan gaan ze allemaal staken, die Grieken. Daarvan denken wij, dat is niet handig. Nee. Werk nou. ik even lekker door. <laughs> nee, ik heb wel gezegd dat ik het... Uh, zei ik ook tegen mijn man, het is inderdaad niet handig... dat nu, zeker bij de vliegvelden, uh, taxi staken. Dat, dat het vliegveldpad plat ligt, want daar heeft het toerisme ja. weer. En dat is eigenlijk onze enige inkomstenbron nu nog in Griekenland. We zijn heel erg afhankelijk van toerisme ja. en we hebben weinig export. Um, dus we zijn afhankelijk van import. En Nou ja, het is een hele, het is, er zit echt een disbalans tussen. Dus het is niet handig, En maar ik snap het wel. Ja. Want als je er middenin zit en jij, er zijn bepaalde afspraken gemaakt... en die worden ineens ook helemaal omgegooid en daar moet je dan mee dealen... Dan hebben mensen geen andere middelen meer dan te gaan staken. Ja, maar ja, die regering gaat echt niet terugkomen op haar voornemen. Nee, waarschijnlijk Schat ik niet. In. Nee, en men, maar dat merk je ook wel. Mensen raken steeds meer. Ik kwam vanmorgen in de supermarkt een aantal Grieken tegen en uh, die waren verslagen. Die wa ik kon de verslagenheid van hun gezichten lezen. Dus ik denk ook dat op een gegeven moment mensen inderdaad niet meer. Die zijn Murm. Ja. ja. Ja. Ja. Waarom komt u niet terug naar Nederland? U, u, u, heeft, uh, u was leerkracht op een school. Ja. U zou waarschijnlijk gewoon aan het ja. werk kunnen hier. Ja. Nou, ik heb te, ik, ik, het is besproken. We hebben het erover gehad. Um, maar vooralsnog zou dat echt het laatste zijn wat ik zou willen. Ik, ik ben daar nu eenmaal ook thuis. Mijn kinderen zijn half Griekse meisjes. Ja, ja, en je u zou geen terug kunnen. Eten meer ik voor weet ze heeft. Het. Mijn man die zou... Um, nou ja, één, je zou je hotel moeten verkopen. Ik weet niet of je het nog kan verkopen. Het is onze enige inkomstenbron. Het, het is het levenswerk eigenlijk van mijn man. Ja, ja. En als hij naar Nederland zou komen, denk ik dat hij depressief zou raken. Want hij is al, hij zit al op het randje. Terwijl het een heel positief en vrolijk iemand is. Altijd geweest. Zo heb ik hem leren kennen. En zo ken ik hem ook uit verhalen van zijn moeder en van vrienden. Maar als hij naar Nederland zou moeten, dan zou hij er... Dan, ik, nee, ik denk dat hij heel diep ongelukkig zou worden. Ja, ja. Dus ook om die reden zou het laatste zijn... Uh... Is het niet vreemd dat die ja. uh, Grieken hun uh, verslagenheid afreageren op de Europeanen die er toch een miljarden euro's naartoe sluizen? Ja, nou, er komt ook heel veel geld terug. Want uh, het gros van het geld komt ook weer terug aan, aan, aan rente. Uh, ik moet ook zeggen, en dat is mijn optiek, ik vind die Grieken en de Grieken, dat is alweer in een hoek zetten. Want het is niet zo dat die Grieken allemaal dat zeggen. Ik, ik heb uh, als ik mensen over de vloer heb en wij praten over dit. dan heb ik eigenlijk nog geen een van mijn vrienden en kennissen en familieleden horen zeggen de EU en de, wel over de trojka, Dat er inderdaad beslissingen worden genomen. Die, dat is de die Europese zijn de De Centrale Snappen. Bank, de Europese Unie en het IMF hè? Ja, met z'n drieën. Klopt. Ja. Uh, er zijn enorme hetsen tegen Duitsland. een soort nazi's worden afgeschilderd, omdat ze nu proberen order ja, te te Ja, uh, maar ik, ik snap het sentiment wel. Want um, zij, Merkel, is natuurlijk wel iemand die. Het, is het gezicht van Duitsland. En die heeft eigenlijk nu binnen de EU het voor het zeggen. Sarkozy, dat is ook ja, in mijn opniek een schoothondje of zo wordt het wel eens vergeleken. Maar die, die, die, die, die rent er ook achteraan, want die is ook bang dat er iets in Frankrijk zal gebeuren. En ik vind het ook een beetje een naar idee dat één land het eigenlijk zo voor het zeggen heeft nou, voor niet zoveel niet. andere landen. Nederland is het ermee eens, althans de Nederlandse regering mm -hmm. over het algemeen. Nou, nu nog wel. Ja. Ja. Uh, is het een mooi hotel dat u heeft? Ja. Ja, We het zetten het op een ontzettend. link op onze website. Dus als mensen het willen zien, www.ditisdedag.nu Straks, volgens Kees Meijer van de Taskforce Vuurwerk bommenmakers, kunt u nog maar een paar jaar genieten van het afsteken van vuurwerk. Maar nu eerst, wie is de verontwaardigde blanke man? Alibaba. Er komen hier elke week twintig van die zwammerzaken bij. Ik ken het niet op, die zwammer. Ik begrijp het niet. En waar komt dat geld vandaan? Joohy. Van die rij. Schat, doe die deur dicht. gek. is schiet gek. Weet kan niet voor de buurt. En die vrouwen. Niet te vergeten. Die vrouwen, die spelen de hoer. Terwijl die mannen de schone schuim maken met die auto's van ze, die dikke karren. Ze zetten die vrouwen in de rossige buurt achter die ramen. Daarom blazen ze helemaal met die kappies op, met die boerkas. Zodat ze niet herkend worden van achter die ramen. Oh, hij is weer bezig hoor. Ha ah, je bek, Ria. Kom op zeg, ik zit midden in de verhaal. Je hebt begin gemist. Je zit altijd midden. Je hebt begin gemist. Je weet helemaal niet wat erover gaat. Elsevier journalist G van der List. Dit zijn uh, Fred en Ria. Fred is een typetje van uh, Jeroen van Koningsbrugge. Is hij het prototype van een verontwaardigde blanke burger? Nee, ik zie ook niet de relatie tussen dit fragment en uh, mijn boek, uh, waarin uh, zeker de hoofdpersoon en ook de andere personages toch wel veel genuanceerder uh, denken, gelukkig. Ja, Fred is een beetje ongenuanceerd, zegt ja. u. De hoofdpersoon in uw boek is uh, Peter. Um, de titel van uw boek is Altijd November. Wie is Peter? Peter van Rijswijk is een, uh, een veertiger. Die, uh, Komt met een uh, latente midlife crisis, uh, kun je zeggen. En die latente midlife crisis wordt een manifest als hij in de steek wordt uh, gelaten door zijn vrouw. Notabene voor een, een Marokkaan. En uh, doordat de liefdesverdriet uh, gaat hij nadenken over zijn leven. Nota benen voor een Marokkaan? Ja omdat het dat voor hem des te pijnlijk is. En ook omdat hij dan in de rest van het boek uh, over zes hoofdstukken gaat nadenken... of zijn particuliere verdriet niet iets te maken heeft met de ontwikkeling... in de multiculturele samenleving die hij uh, registreert. Ja, Peter is niet dom, want Peter is net gepromoveerd. Ja. Hij is een journalist die uh, probeert uh, emploi te vinden aan de universiteit. Daarvoor heeft hij een vrij saai proefschrift uh, geschreven... die hem wel recht heeft op een uh, goed betaalde baan aan de Universiteit van Leiden. Ja, en tijdens die promotie wordt hij nog ondervraagd door een vrouwelijke hoogleraar? Ja die hem vragen stelt die niet helemaal goed landen bij hem? Nee, hij begrijpt de vragen gewoon niet. Maar ja. En hoe meer komt dat? Ja, dat ligt wel aan hem? Dat ligt meer aan hem, ja. ja. En hij wordt dan gered door de gong, hè, letterlijk. Ja. Het ja. is natuurlijk een beetje een poppenkast, zo'n promotie... omdat je eigenlijk maar kunt beweren wat je wilt beweren... omdat het toch het poester dan goedgekeurd is. Ja. En dan drie kwartier komt dan zo'n man met een belletje... die hoopt dan horen est en dan kun je bier gaan drinken... Ja, wat hij dan ook doet. Iets, ja. iets te veel zelfs. Waarover is Peter precies boos? Over allerlei dingen. Hij is dus boos over zijn vrouw die hem in de steek heeft gelaten. Maar ook over de multiculturele samenleving. Over de overheid die hem in de steek heeft gelaten. En, uh, maar hij is eigenlijk zijn fundamenten uh, kwijtgeraakt. Uh, hij uh, is uh, vervreemd geraakt in de stad waar hij is opgegroeid, Rotterdam. Hij heeft het uh, geloof uh, verloren dat hem uh, vele jaren troost en de zekerheid uh, heeft uh, geboden. En dat gekoppeld uh, aan uh, ook nog dat liefdesverdriet uh, doet hem belanden. Uh, midlife-crisis, ja, de... het hoofd boven water weten te houden. Ja, en staat hij daarin voor een grote groep Nederlanders? Als we uh, nou, het, is, als uh, het wegvertalen uit de roman? Ja, het boek is uh, enigszins provocatief opgedragen aan Henk en Ingrid. Maar het is ook wel uh, geschreven uit een zekere affiniteit... met uh, Henk en Ingrid, de gewone Nederlanders... die uh, niet zo heel vaak in de Engelse literatuur opduiken... voor zover ik het kan overzien. Nee, en u dacht, ik ga daar nou eens een keer stem en gezicht aan geven? Nee, ik dacht, laat ik eens een aardig boek uh, schrijven... over uh, <laughs> ja. de zin van het leven... Maar dit uh, pikken uh, interviewers er ook vaak uit, omdat het misschien uh, nieuw is. Er zijn niet zoveel uh, rechtse uh, politiek incorrecte romans uh, verschenen in Nederland. Uh, dus dat is uh, misschien het nieuwe van Altijd-November. Nou ja. Is het nog steeds politiek incorrect? We hebben al een tijdje een rechtse regering. Ja, dat is natuurlijk wel een, uh, een uh, zekere positieve verschuiving. Nu wordt een CDA-VVD-kabinet uh, uh, gesteund door uh, de PVV. En er mag wat meer uh, gezegd worden dan uh, voorheen. Dus uh, vooruitgang, ja. Nou ja. En u zegt ook een aantal keren: uh, Harry Mulisch is dood. Uh, ja, er staat ergens een symbool voor, voor uh, die uh, zelf ingenomen linkse uh, ijdelthuis... die uh, dreepte met uh, totalitaire regimes uh, in verre landen. Dat zijn de twee uh, tekenen van hoop? Dat rechtse kabinet? Ja. Dat is ja. een vooruitgang, En, hè, en ziet, ziet Peter dat zo, of ziet u dat zelf ook zo? Nou, niet alle denkbeelden van Peter zijn uh, gelukkig de ga ik om uitvergrotingen... maar uh, op dit punt ben ik het wel met hem eens, denk ik, ja. <laughs> Dus beide de uh, tekenen ja. van hoop ziet u zelf ook. Want u, u, u, u schuilt er een verontwaardigde bloze man in uh, Gerry van der List? Ja, het wordt boos... Uh, Verontwaardig uh, blank, sorry. Ja, omdat als je je zorgen maakt over de multiculturele samenleving... over de massale immigratie, word je al snel boos genoemd... en dan speel je in op onderbuikgevoelens. Maar het gaat volgens mij om vrij reële klachten en om een... Uh verkeerd beleid dat de overheid decennia lang heeft gevoerd. Dus als je daarop wijst, moet je niet meteen als een boze man in de hoek worden gezet. Nee, verontwaardigd is dan een betere typering, zeg. u? Verontwaardigd, ja. ja en dat, dat, daar, daar herkent u zich wel in, die, in de klachten van die man? Ja, veel klachten van Henk en Ingrid en van Peter van Rijswijk... zijn de afgelopen decennia niet serieus genomen... waardoor de samenleving er nu slechter voor staat dan zat kunnen staan. Ja, en welke klachten zijn dat? Nou, bijvoorbeeld over de massale immigratie... die voor veel problemen heeft gezorgd. Die heeft slecht uitgepakt voor, voor Nederland... Ja, um, u woont zelf, u woonde in Rotterdam en woont inmiddels in een Finex-wijk in Leiden. Ja, een nieuwbouwwijk in Leiden, ja. Ik ben opgegroeid in Delfshaven. en Spangen zijn wijken die nu inderdaad onherkenbaar veranderd zijn door de, de, de immigratie. Ja. En bevalt de Finex-wijk uh, beter? De Finex wijk is uh, heel prettig om in te wonen, ja. Terwijl het imago is dat het uh, saai en burgerlijk is. Ik hou erg van uh, saai en burgerlijk, dat uh, is toch uh, prettiger dan heroïne spuiten voor je, voor je deur en uh, om de Ja, dat, dat, dat, die, dat is een goede verhuizing geweest. Ja. ja. Um, de vraag is dan, er, er zit nu een rechtskabinet... wat dan meer zou moeten gebeuren om die verontwaardigde blanke man... weer wat gelukkiger te maken? Uh, ja, de een misverstand uh, te ontstaan als een politieke roman... Is een soort politieke pamflet. Het is uh, gewoon... Uh, een roman uh, over de zin van het leven, waar ook uh, hopelijk uh, veel om te lachen valt. Dat dus is zeker ook, het ja, geval, ik heb het geamuseerd gelezen. zit ja, Dat is fijn om te horen, het is ook geestig uh, bedoeld. En ik ben ook geen politicus, als had ik wel een politiek uh, pamflet uh, geschreven. Ik ben een eenvoudige journalist en sinds kort ook een, uh, een romancier. En ik schrijf graag en ik registreer graag. Maar ik heb niet uh, oplossingen voor alle maatschappelijke problemen. Dan nee, had dat... ik wel een ander uh, beroep gekozen. Ja, dus ik overvraag u als ik dat vraag. Eigenlijk wel, ja. ja. Ja. U heeft gewoon een leuk boek willen schrijven over wat er in deze tijd speelt. Ja, dat is, uh, dat is mijn ja. primaire doel. Ja. Uh, op een gegeven moment citeert u uh, uh, J.C. Bloem. Waarom doet u dat? Omdat ik de titel van het boek moest uh, verklaren. Dat is namelijk Altijd November. En dat verwijst naar een gedicht van hem, uh, November. En ook omdat dat uh, gedicht van uh, Bloem uh, heel mooi... die existentiële ontgoocheling onder woorden brengt... Uh, waaraan Peter van Rijswijk leidt. Uh. Zou u het willen citeren? Het begint uh, al dus... Uh, het regent en het is november, weerkeert het najaar en belaagt het hart. De droef maar steeds gewender zijn heimelijke pijnen draagt. En het eindigt met een mooie regel Altijd november, altijd regen, altijd het lege hart, altijd. Nou ja, het lege hart. Dat is wat Peter van Rijswijk heeft. Dat is zijn uh, probleem, nou ja. en uh, ook van u? Nee, ik ben wat... Uh aangepaster, uh, ik heb een wat aangenamer leven, denk ik, dan Peter van Rijswijk. Ook omdat mijn liefdesleven wat gelukkiger is dan dat zijn. U bent niet verlaten door uw nee, vrouw? Ik, nee, nee. nee, Zelfs niet voor een Marokkaan. <laughs> ja, want dan toch nog een keer terug naar dat notabene door een Marokkaan. Zou u dat nog uit willen leggen? Waarom zegt Peter van Rijs? Ja, dat zo? Dat het wat pikanter uh, maakt en daardoor wordt de link gelegd met de multiculturele samenlevingen. Dus daardoor krijgt het wat sociaal engagement en maakt het misschien iets uh, interessanter. Uh. Ja, en voor Peter is dat erger dan dat hij door een blanke man vervangen zou worden? Ja, ook omdat het uh, aanleiding geeft voor hem al zijn vooroordelen te spuien. Ja. Dat lege hart, is dat nog te vullen? Nou, voor hem moeilijk omdat de fundamenten van zijn bestaan uh, verloren zijn gegaan. Onder meer het uh, katholieke geloof. Uh. Dat, dat, dat heeft hij losgelaten? Kan... Ja. Maar zijn gevoel is daar nog wel. Ja, zijn verstand uh, verzet zich uh, als het ware tegen het omhelzen van het geloof. Maar het is wel een, een groot uh, gemis omdat het uh, troost en zekerheid... Uh, Bied waar hij een grote behoefte aan heeft. Hij zou wel terug willen, maar kan niet meer. Ja. ja. En dan? Ja, dan is het hart leeg. Dan blijft het hart leeg, ja. Nou ja, goed. Altijd november. Ligt al even in de boekwinkel, hè? Ja, een maand of zo, ja. Een maand. Daar is het te vinden. En uh, loopt het goed, de verkoop? Er is nog een derde druk verschenen, dus ik mag niet te klagen. Nee, en wat is de leukste reactie die u heeft gekregen? Die van u had u zo moest lachen, dat was ik echt blij mee. Was ik echt de eerste ja. die gelachen had? Nee, ik nee, denk dat we mensen eerste hebben gelachen. gehad. Okay. Na het nieuws van half drie praat ik aan deze tafel met Kees Meijer... van de Taskforce Opsporing Vuurwerk Bonmakers. De tijd dat u zelf uw vuurpijlen en sierfonteinen kunt afsteken... zou wel eens voorbij kunnen zijn. Waarom hij dat denkt, hoort u zo. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal.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 Zijn vroegere collega-raadsheren wilde dat hij werd vervolgd. Maar van de Hoge Raad had het openbaar ministerie moeten vragen om vervolging door andere rechters. In een gevangenis in Maastricht is maandag een gedetineerde overleden na een worsteling met een aantal bewakers. De man had de bewakers aangevallen, wat een bezielde is niet bekend. De Rijksrecherche onderzoekt of de bewakers buitensporen geweld hebben gebruikt. En de treinramp van juli in China is volgens de regering te wijten aan ontwerpfouten en falend management. Dat staat in een onderzoeksrapport over de botsing tussen twee hoge snelheidstreinen, waarbij veertig mensen om het leven kwamen. China heeft teveel haast gemaakt met de aanleg en er is te weinig gelet op de veiligheid van de reizigers. En tot zover de hoofdpunten. Radio 1, dit is de dag. ...na het nieuws van half drie. Daar zijn we aangekomen. Mooi dat u luistert naar Dit Is De Dag. Hier aan tafel zit Kees Meijer van de Taskforce Opsporing vuurwerkbommenmakers. Roos Mavriku, ze woont in Griekenland... ...en ergerde zich aan het beeld dat in Nederland wordt geschetst van de Grieken. Gerry van der List van Elsevier, hij schreef een boek over de verontwaardigde blanke man. En theoloog Erik Borgman, hij keek voor ons naar de uitvaart van Kim Jong-il... ...en bespreekt straks een aantal opvallende rituelen. U kunt reageren via Twitter, gebruikt u dan de hashtag DIDD ...of ga naar onze website ditistedag.nu. knalt hinderlijk en is gevaarlijk. Wees dus voorzichtig. Strijkers, een plastic sokkie, een paar strijkers als ontsteking. Op het moment dat ik hem af steek, uh, ontplossen die gelijk een bloedspunt Hou afstand en knal alleen Audiasavond tussen 12 en 1. Laat het zacht zijn voor elkaar. Voor mens en dier, en voor onszelf natuurlijk. Ja, een overzicht van uh, 25 jaar of misschien wel meer nog vuurwerkcampagnes. Kees Meijer van de Taskforce Opsporing Vuurwerk Bolmakers uh, Helpt zo'n campagne? Die heeft wel geholpen. We hebben gezien dat het aantal vuurwerkongevallen met 35% is gedaald. Maar we moeten ons nu richten eigenlijk op hele andere soorten letsels. Die worden veroorzaakt vooral door mensen die illegaal vuurwerk afsteken en vuurwerkbommen. De letsels worden dus ernstiger. De mensen die dat doen, die zijn niet meer te bereiken met een ludieke voorlichtingscampagne. Nee, daar red je het niet mee, hè? Absoluut niet, nee. Als het goed is, hebben we ook nog een fragment klaarstaan over vuurwerkbommen. <klaar> Het is gewoon heel belangrijk dat die zo meteen afgaat. Daar gaat die jongens. Daar gaat ja, ie. Ja. We doen een paar stapjes naar achter. Dit valt nog mee. Ja, dit ja. valt mee. Dit is een fragment wat op internet vonden. Ja, er zijn veel ergere dingen. De, wat je nu ziet, dat zijn echt handgranaten en echte bommen. Explots en cobras zijn gewone handgranaten. Je kunt ze vergelijken met het incident in Luik. Dat was een Molotov-cocktail? Ik... Dat, dat is ook ik een uitgemocht. handgranaat geweest en uh, dat is niet een explot. Maar de kracht van de explots en de cobras die zijn identiek als met gewone handgranaten. Ja, dat is gewoon echt uh, grof geweld. Als u zo'n filmpje op internet ziet verschijnen, wat doet u dan? Nou, wij monitoren die filmpjes. Wij sturen degene die het filmpje gemaakt heeft uh, een waarschuwing op zijn account. Daarin vragen we om het filmpje te verwijderen. En we brengen hem op de hoogte van de, ja, de, de hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. En ja, we proberen zo die pakkans in ieder geval tussen de oren te krijgen. Dat die perceptie van die pakkans ook vergroot. En hoeveel van die reacties heeft u inmiddels verstuurd? We hebben in totaal hebben we 480 filmpjes gedownload. En van 275 vonden we echt dat we dat ook moesten doen. En maar dat doet twee... op zich nog geen pijn, toch? Als je een mailtje krijgt met uh, de, nee. straf, de straf is verhoogd. Uh, nee, dat doet het niet. Maar in de brief staat ook dat uh, als je het er niet afhaalt... dat het dan verder wordt overgedragen aan politie en justitie... voor vervolgonderzoek. En dan halen ze het eraf? Als ze het eraf halen, dan zijn ze nog niet helemaal van ons af. Want eh, wij hebben ook ontdekt dat bij die filmpjes eh, het niet altijd jongeren zijn die zelf die filmpjes erop zetten... maar worden aangemoedigd door netwerken die erachter zitten. En die proberen via die filmpjes hun producten onder de mand te brengen. Want als die jongeren zo'n filmpje maken, is het net een viral. Dat gaat door al die netwerken heen en iedereen ziet dat en mensen willen dat kopen. Dus dat is de reden ook waarom we het zo belangrijk vinden dat je die filmpjes niet meer ziet. Ja, want je zou zeggen, zo'n filmpje is tot daar en toe. Het gaat erom dat ze die bommen niet meer maken, toch? Daar gaat het om. De mensen of heeft u die, die straf al opgegeven? <kijkt> nee, de mensen die de straffen krijgen, dat zijn niet de mensen die alleen maar een filmpje erop zetten. Want het kan natuurlijk ook een filmpje zijn wat je ergens van downloadt en ja, doorstuurt. Precies. Het moet echt aantoonbaar zijn dat je dus zelf een vuurwerkbom in huis hebt. Of dat je er een hebt afgestoken. Ja. Hoe weet u dat daar van die organisaties achter zitten? Nou, dat weten we door het vervolgonderzoek van de politie. Dit zijn nieuwe dadengroepen, vuurwerkbombenmakers... maar de politie werkt natuurlijk al veel langer... met een online opsporing, bijvoorbeeld voor kinderporno. Dus? Nou, dat betekent ook dat mensen, hoe ironisch het ook is... dat mensen die zo'n filmpje maken er ook voor zorgen... dat ze makkelijk te traceren zijn. En dat wij ook kunnen zien dat die filmpjes vaak leiden naar webshops... bijvoorbeeld in het Oostblok, waar je dus vuurwerk kunt bestellen. En dat vuurwerk, wat daar besteld wordt, dat wordt dan of per pakketpost. Ja, wordt het gewoon teruggestuurd naar Nederland. Maar in de meeste gevallen hebben ze dan ook weer contactpersonen in Nederland. die ervoor zorgen dat het vuurwerk dan weer verspreid wordt. Ja, dus en daarmee je, je dan ook aan betalen. Dan heb je eerst een, een mailtje gekregen van nu dat je die filmpjes niet meer mag maken. En vervolgens krijg je nog een mailtje en daar staat het in. Nee, dan kan het zijn dat je een brief thuis krijgt... als je het filmpje eh, nog niet erf afhaalt. We kunnen niet in alle gevallen ook de huisadressen te traceren. Maar dan is het zo van dat je een brief van de taskforce krijgt... en dat je ook weet dat politie en, en OM samen een vervolgonderzoek doen en dan kun je dus thuis huiszoeking krijgen. En als we dan wat vinden, dan word je dan aangehouden. Ben je de ja. En dan vindt het vervolgonderzoek plaats. Maar waard. voor de rest, het, het, het, het, mijn gevoel is een beetje waarom richt u zich zo op die filmpjes... en niet op de echte bommenmakers? Nou, je begint bij de bron. want juist Ja, dat zijn vanuit... de bommenmakers volgens mij. Ja, maar juist die bommenmakers die laten hun kunsten zien op internet. Uh, er zijn allerlei handleidingen van hoe je dat moet doen. En ook die jongeren die waarschijnlijk veel al die filmpjes maken... het zijn ook mannen van boven de veertig die dat doen overigens... Mm -hmm. die hebben vaak weer de linken naar die netwerken die we dan ook zoeken. Dus u denkt toch dat het het meest effectief is om daar te beginnen? Nou ja, daarnaast wordt er natuurlijk ook gekeken op andere manieren... Eh, naar ja, hoe de hele illegale handel zich organiseert. En daar wordt ook natuurlijk op gecontroleerd. Maar ja. we vinden nu veel meer ingangen... omdat ook die illegale handel veel fijnmaziger is. Ja. Uh, niet zo lang geleden suggereerde u dat het misschien toch gaat gebeuren... dat in Nederland vuurwerk wordt verboden. Ja. Waarom denkt u dat? Uh, dat is de publieke opinie. Kijk, als mensen die rotzooi uithalen met vuurwerk uh, zoveel irritatie opwekken bij mensen die tot nu toe het vuurwerk leuk vonden, dan krijg je natuurlijk een heel ander patroon in de samenleving. En daar zal ook de politiek naar gaan luisteren. Maar dan, ik vroeg u aan het begin: hoe lang gaat ja. het duren? En toen zei u: dat gaat voorlopig niet gebeuren. Ja, omdat er een heleboel maren aan zijn verbonden. Uh, kijk, een verbod dat kan niet 1, 2, 3. Maar als je dus uh, ervoor gaat zorgen dat dat consumentenvuurwerk niet meer mag afgestoken worden op die periode tussen 31 januari en en 1 januari. en 1 januari. Laten we het wel goed vertellen. Ja. Uh, ja, dan is het in ieder geval zo dat je ook voor alternatieven moet zorgen. En je moet het ook kunnen controleren en handhaven. En dat is niet te doen? Nou, het is, als je dat van de een op de andere jaarwisseling zou doen. Het is nu al moeilijk genoeg om het illegale vuurwerk buiten ons uh, land te houden. Laat staan als je het legale vuurwerk ook illegaal gaat maken. Dan is er helemaal geen houding meer aan. Nee. Hoe is het eigenlijk in Griekenland? Hoeveel is het aan nieuwjaar? jaar? Nou, in Athene weet ik het nu niet. Het zal dit jaar sowieso anders zijn. Maar op Skiros heb ik nog nooit uh, iets meegekregen. geen, geen nee, vuurwerk? Nee. nee, daarom wilde ik dit jaar eigenlijk met mijn man... Uh, dat hij het toch mee uh, kon krijgen. Uh, Hier naartoe? Ja. Om dat een keer mee te maken? Ja, ja. Nu het nog kan? Ja. Want de vraag is, hoe lang het nog goed gaat? Nou, het is ook een typische Nederlandse traditie. Je ziet in Duitsland, zie je het af en toe nog wel, uh, wel gebeuren, maar... We hebben die traditie ook eigenlijk een beetje zelf verzonnen. Vanaf de jaren 60. eerst was het nog vrij anarchistisch... Hè, dat de vuurwerk werd afgestoken, maar vanaf nou, de 70 jaren... Ja, was het echt zo van dat iedereen dat leuk vond. En vanaf 1980 is er ook wetgeving gekomen... om vooral een scheiding te brengen in Nederland... tussen het professionele vuurwerk en het consumentenvuurwerk. Wat we nu zien is nog een groter probleem, want het professionele vuurwerk... wat dan bestemd is voor mensen voor vuurwerkshows... of mensen die dat nodig hebben of voor films en theaterstukken dat is niet het professionele knalvuurwerk... wat illegaal in de Nederlandse consumentenmarkt zit. Hmm. Want daar hebben die echte professionals helemaal geen interesse in. Dus het is puur en alleen dat de vlinderbommen, de cobra's, de lawinepijlen, dat die echt gemaakt worden voor de Nederlandse consumentenmarkt. Ja, ja en dat is natuurlijk... Uh... Niet de bedoeling, wat u betreft. Nee, dat is heel, heel ernstig. En uh, daar moet ook op Europees niveau, uh, dat kan. Hoe moeilijk en traag dat ook vaak gaat. En uh, hoe lastig dat ook vaak is. Maar toch is het nodig dat we dat doen. Dat we dus een scheiding aanbrengen tussen eigenlijk professioneel vuurwerk... en oneigenlijk professioneel vuurwerk. En dat de 27 lidstaten dat dan ook ondertekenen. Maar als je dat voor elkaar zou krijgen, ben je dan van het probleem af? Dan ben je wel een hele grote stap verder. We zien dat ook in België. Want dan, dan mogen we wel met oud nieuw vuurwerk blijven afsteken. Alleen aan het echte vuurwerk. Als we dat zouden doen legaal, alleen het echte consumentenvuurwerk, dan denk ik dat er geen enkel probleem is en dat dat dan wel uniek is in ons land, maar dat de meeste mensen daar wel voor gaan en dat het ook dan niet, uh, ja, dat de wil van het volk dan ook niet de doorslag zal zijn, of, zal geven van ja, dit willen we niet, want we hebben te veel last van, van, van uh, enorme knallers. Want u bent geen anti fundamentalist. Oh nee, absoluut niet. Uh, ik steek ik steek zelf het ja, af. Ja, ik steek zelf ook vuurwerk af. Um. Ik vind dat nog steeds plezierig, hoewel ik deze jaarwisseling in Antwerpen zit. Omdat ik toch deze jaarwisseling denk van... er is zoveel illegaal vuurwerk in omloop dat het ook gewoon gevaarlijk is... om zelf je pakketje consumentenvuurwerk ja. af te steken. Hoe is het in de Phoenixwijk in Leiden? Nou, bij sterretjes afsteken. <laughs> sterretjes. En gaat dat voor de hele wijk? Nee, er zijn er een paar wat... Uh... Jongeren die wat vuurwerk afsteken, maar het is vrij beschaafd. Vrij beschaafd. Ja. U, u maakt zich geen zorgen over. Niet echt, nee. de, de verontwaardigde uh, blanke Nederlander is niet bang voor vuurwerk. In ieder geval niet in uh, die wijken. Uh... Nee, meneer Borgman. Nou, zelf helemaal niet. Maar ik heb zelf eigenlijk het idee dat, dat, het, dat het vuurwerk veel meer onder controle is. Dat, het, dat je zo heel lang uh, en uh, als je door de stad fietst, door vuurwerk uh, bekogeld wordt of zoiets dergelijks. Dat is veel minder de laatste paar jaar dan, uh, dan het wel eens, uh, wel eens geweest is. Dus het gewone vuurwerk is volgens mij beter onder controle. Ja, maar dit gaat dus over. Nou, het, uh, ook, ook het illegale vuurwerk. Hè. We hebben natuurlijk te maken met een België wat een andere wetgeving uh, nu hanteert. En het illegale vuurwerk, uh, wat hier illegaal is, is daar ook Illegaal, dus het mag alleen maar aan professionals verkocht worden. Dus dat betekent ja. dat we de omloop, de, de hoeveelheid illegaal vuurwerk... dat dat minder is in ons land. Ja. Maar wat er te vinden is in ons land... dat is veel sterker, veel krachtiger en veel gevaarlijker. Ja. Maar wat je gewoon in een gewone vuurwerkwinkel koopt... dat kan je met redelijk fatsoen rustig afsteken, zegt u. Als je gewoon de laatste drie dagen van het jaar naar een winkel gaat... die dat ook aanbiedt, niet nu, want dat is dan ook dat een is winkel... Vroeg, uh, ja. Niet, ja ja. Die je kan ook, al is niet halen, legaal toch nu? Vuurwerk, ja, je kunt, je kunt die ook online bestellen. Ja, ja, ja. Ja. Dat zijn dingen allemaal die kunnen. Dus die laatste drie dagen van het jaar... daar moet je van uitgaan dat dat goed gecontroleerd is. Het vuurwerk wordt gecontroleerd. En dat, dat nou, ja, als je daar zelf je kopie bij gebruikt... dat er niet uh, iets mis kan gaan. Nee, het advies is, ga gewoon één deze dagen naar zo'n winkel. Koop daar je vuurwerk. Ja. Uh, hoeveel? Maakt dat wat uit? Uh, ja, je mag weten? 10 kilogram uh, niet meer meenemen. Is dat dus zo? Is dat beperkt? Is, ja? ja, dat is wel beperkt. En daar letten die winkeliers ook wel op hoor. Maar je kunt natuurlijk wel een aantal keren heen en weer gaan. <laughs> dus dan heb je wat meer in huis. Ja, en dan, uh, dan kan je eigenlijk gewoon een leuke jaarwisseling hebben... met vuurwerk wat u betreft. Ja, mits je wel let op wat anderen doen. Want we zien wel dat de meeste slachtoffers... Uh, ja, eigenlijk uh, letsel hebben opgelopen. De toedoen van een ander. Die zijn heel geconcentreerd met hun eigen pakketje bezig. Let dan, dan niet op wat hun buurman doet. Ja, en ze uh, worden dan toch getroffen door vuurwerk. Maar dat is een kwestie van onoplettendheid en niet van gevaarlijk vuurwerk. Dat is een kwestie van gedrag en onoplettendheid, ja. Dus, dus dat le loopt. let goed op uh, in de, de nacht die eraan komt. Ja, dat is de beste waarschuwing. Uh, kijk, uh, let op je buurman. Ja, er komt nog een laatste bericht binnen. Vuurwerkbranche meldt ons zojuist. In de voorverkoop is 11% meer vuurwerk verkocht dit jaar. Ja, dat heeft er vooral mee te maken dat mensen gaan voor het siervuurwerk. Uh, ik denk dat ze het ook baseren op uh, budgetten en niet op uh, aantallen. Siervuurwerk is duurder dan knalvuurwerk. Maar het is crisis. Ja, maar mensen gebruiken dat denk ik ook vaak om ja, dingen van zich af te. Uh, schieten. Schieten misschien wel. Ja. Ja, het is, je wil dan kennelijk een heleboel mensen ja, hebben ik toch zou het idee. zegt, dat zou in Griekenland dan nu uh, een moment zijn? Ja, ja. ja. ja. Je het uitvinden misschien. Ja. Misschien kunnen ze wat leren van onze traditie.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 and carry you. van Milo. Zelf de hemel huilt voor de overleden Kim, al dus de Noord-Koreaanse staatsmedia, terwijl Pyongyang onder een laag sneeuw ligt, rijdt de rouwstoet het plein voor het Kumsusan paleis der herdenking op. In Noord-Korea is vanmorgen de uitvaart van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il begonnen. Erik Borgman, je hebt voor ons de uitvaart uh, gevolgd. Je bent katholiek theoloog. Ja. Hoe heb je gekeken naar de rituelen rond die uitvaart? Ja, dat, is dus, dat, dat is precies wat er interessant aan is. Dus uh, wat mij betreft, kijk, ik ben geen Korea-watcher of zoiets uh, Maar ik, ik vind het wel ik vind het ontzettend fascinerend hoe dat, uh, hoe dat gaat. En met name ook die. Uh, wat natuurlijk de Nederlanders onmiddellijk opvalt, die overmatige uh, geëmotioneerde reacties uh, van mensen waar het eigenlijk vandaan komt. En, uh, en Want wat, beschrijf en wat even dat wat uitdrukt. je hebt gezien als je wil? Nou ja, bedoel, je, je ziet, dat hebben we al verschillende keren gezien, uh, ja, mensen die echt, ja, bij wijze van spreken, lijken niet meer kunnen staan omdat ze zo verdrietig uh, zijn. Mensen zitten huilend op de grond, uh, bij Ja, bij begin nou, van de mede. ze slaan op de grond. <laughs> Enzovoort. Het is dus een enorme, enorm verdriet als, ja, en je weet natuurlijk in dit soort landen nooit precies of iets nou wel of niet authentiek is. Want bedoeld, het is natuurlijk een volkomen gecontroleerd uh, systeem... en wat op de televisie is uitgezonden is nooit alleen maar spontaan. Maar het gaat wel zover dat je ook niet zomaar kunt zeggen... dat het alleen maar geregisseerd is. Het heeft wel degelijk iets met authentieke gevoelens van, uh, van mensen te maken. Nou, en Wat je verder zag is natuurlijk die enorme ja, hoe moet je het zeggen, opgetuigdheid bijna van, het, uh, van de stoet. Uh, hè, dus er wordt, wordt, wordt een groot evenement... Uh, ehm. Ja. Dus de, de natie wordt eigenlijk een beetje begraven en opnieuw uitgevonden. Dat zo moet je het, denk ik, uh, zien. Bij een echt totalitair regime is er geen. Kijk, wij hebben. in een democratie heb je. behalve dat je mensen kiest. heb je ook. allerlei dingen die die overgang heel makkelijk maken. Dus als er bij ons een nieuwe minister-president komt. ja, dan is dat de nieuwe minister-president. En dan gaan we niet met z'n allen huilen. Nee. <laughs> uh, en ook niet denken. We, oh jee, wat zal hij nou gaan doen? Ik bedoel, uh, soms misschien wel, maar dan, in ieder geval niet zo op deze manier. Maar. Uh, in een totalitair regime is natuurlijk alles afhankelijk. En ook mentaal, alles loopt via die leider. Dus het is enorm ook letterlijk angstig wat er gaat gebeuren. Wat moet je nou verwachten? Wat eh, komt het wel goed met, eh, met ons land? De dat... zoon van Kim Jong-il, Kim ja. Jong-un, liep naast ja. de auto. Nou ja, dat is natuurlijk dat is een, een, een, een teken dat hij. Uh, in ieder geval door een bepaalde factie. Je weet nooit precies hoe die, hoe die verhoudingen zijn. Maar bepaalde factie in de partij als nu ook echt als de leider naar voren geschoven wordt. Het punt is, anders dan zijn vader was hij eigenlijk niet heel erg voorgesorteerd om de nieuwe leider te worden. Dus die, die vader, dat was eigenlijk onvermijdelijk. Die kon, dat kon hij anders. Maar hij, bij hem is het veel onduidelijker. Dus wat je nu krijgt, is dat ze voortdurend laten zien... dat hij het ook zal zijn. Dus uh, de staatstelevisie heeft ook al van die boodschappen uitgezonden. Wij zullen onder onze nieuwe leider... Uh, de eindoverwinning uiteindelijk bereiken. Je weet nooit precies wat bij dit soort huilstaten de eindoverwinning is. Maar ze bedoelen in ieder geval dat ze zich uh, volledig zullen inzetten... Voor, uh, voor de nieuwe leider. Want dat is natuurlijk ook, dat is voortdurend het probleem. Kijk, er is een soort mythologie van dit soort landen... Die, waarin de leider voortdurend eigenlijk... De chaos bedwingt. Dus als de leider er niet zou zijn... zou het land eigenlijk niet bestaan. Nou, dat is een probleem. Want als hij doodgaat, dan denkt het land... ja, maar misschien vallen we uit elkaar. Dus wat moet je hebben? Een nieuwe leider die opnieuw zo sterk gemaakt wordt... dat hij de chaos kan bedwingen. Hè? Ja. Dus een echte... En daarom... Uh, kijk, wat voor ons natuurlijk heel moeilijk, moeilijk denkbaar is, is dat in een land waar het zo slecht gaat. Bedoel, er, is echt, er zijn hongersnoden en die zijn op zich niet nodig. Dat komt of misschien wel een beetje nodig, maar in ieder geval niet. Het komt ook doordat ze zo verschrikkelijk veel geld in de, in, in de defensie stoppen, in de, in de wapenindustrie. Uh, dat. Dat mensen dan toch denken dat die leider zo, uh, zo belangrijk is. Maar dat is in het. We weten bijvoorbeeld uh, uit de tijd dat Stalin uh, overleed ook. Daar hebben mensen achteraf daarover getuigenis afgelegd. Het, daar was ook het hele Russische volk was bang. Ook de mensen die Stalin haten Was toch van ja en wat gaat er en nu En wat nu? Ja, we, ja. Ze wisten waar ze aan toe waren. Ja. Noord-Korea ja. is een artistisch land. Heb jij uh, religieuze rituelen gezien? Dat commentaar. Hè? Dus, uh, zelfs de hemel helpt. Ja, de, houdt. de, dat de is hemel bestaat er helemaal niet. Uh, ja, nee, precies. Het uh, is een heel een interessant soort uh, verhaal over dat bij het huis waar hij geboren uh, is, uh, dat daar de vogels in de boom zaten, maar treurig te zwijgen. Nou, dat is echt een. <laughs> ja. Dat zou in het middeleeuwse heilige leven ook zo voor, uh, voor kunnen komen. Dus de hele gedachte dat eigenlijk de hele kosmos meedoet met, uh, met de rouw van het volk, is blijkbaar toch heel uh, heel sterk. En op dat, dat is opnieuw, wij kunnen moeilijk. Uh, accepteren dat, uh, dat, het, dat de dingen die voor onszelf van fundamenteel belang zijn... alleen maar van belang zijn, omdat wij er belang aan hechten. Het is interessant, goed om te weten dat dat niet van ons komt... maar de, inderdaad, de hemel zelf. Ja, er is iets uh, groter dan ja, het belangrijk. land en dan wat ja, daar precies. gebeurt. Ja, ja, ja, ja, ja. En, en, maar vinden ze het niet raar om dat te erkennen? Als ze ja, daar dat altijd is... zo fanatiek tegen zijn? Ja, Nee, ze vinden het denk niet raar. Ze gebruiken het. Op een hele uh, vanzelfsprekende manier eigenlijk. Uh, er is eigenlijk geen... Geen idee dat dat, een, uh, dat dat een probleem is. Het is wel zo dat ze andere religies natuurlijk wel sterk onderdrukken. En dat heeft weer te maken met het feit dat je dat heel slecht kunt, uh, kunt controleren. Niet zozeer vanwege de inhoud van de religie, maar wat totalitaire regimes niet willen. Daarom is ook in China bijvoorbeeld elke vorm van religieus gedrag meteen een probleem. Je, dat doen mensen zelf, gaan in hun eigen kamer zitten, gaan van alles zelf bedenken. Wie weet wat ze daar. En dan heb je er geen controle, meer, geen op. controle nee. meer op. Geef van de lijst. hoe kijk jij en luister je naar. En vindt u het uitinggeven van bewondering. Uh voor een uh, dictator te vergelijken met een religieus ritueel? Ja, in, in, niet, in, niet, het gaat niet om bewondering voor de dictator. Het mm. gaat om uiteindelijk de, de erkenning van de identiteit van je, eigen, van je eigen land. Je geeft daar in zekere zin jezelf... Uh, je, je, je, je geeft vorm aan het feit dat je eigen bestaan en onzeker is... maar tegelijkertijd blijkbaar ook gered wordt. Dat is het religieuze eraan. Maar het is natuurlijk tegelijkertijd ook een religieus politiek... Uh, ritueel en een van de belangrijke uh, verschillen met, zeggen, met religies... die zichzelf ook als religies herkennen... Is dat, uh, is dat dit helemaal aan de staat is opgehangen. Dus het betekent ook simpelweg... de staat is, de enige, is het enige wat het volk kan redden. Dat is de voortdurende boodschap. Er is niets anders dan de staat... vertrouw je nou maar toe aan de, uh, aan de hoogste politieke leider... want dat is het enige wat je, uh, wat je geluk kan. Ja, er kan waren regnen. een aantal buitenlanders bij de uitvaart. Moet je dat doen, naar de begrafenis van Salman gaan? Ik zou, het, ik zou dat niet doen. Nee. nee dat, het is een zo, maar het, het land is natuurlijk zo totaal geïsoleerd. Het maakt denk ik ook niet zo heel veel uit. Maar, uh, nee, als maar dat zou ook niet Als, het, als het Nederlanders zouden worden uitgenodigd, zouden ze er ook niet doen. Nee, want dan, dan, dan hecht je toch een soort van goedkeuring daaraan. Ja, maar het of is ook een, ja precies. Ja, dit, dit, die hele relatie, hè, dus het, een van de problemen van het land is natuurlijk ook dat het totaal geïsoleerd is. Uh, en daar reageren ze op met te laten zien hoe. Uh, hoeveel wapens ze hebben. Dus ook daar zit natuurlijk een eigen... Het, het zou volgens mij wel goed zijn om die isolatie te doorbreken, want in een regime... Uh, wat op deze manier functioneert, is het feit dat je vijanden hebt... is een voordeel. Want ja, dan kun je, heb je laten nodig. zien ja. hoe belangrijk je zelf bent, want je moet je tegen je vijanden bedreigen. Goed, we gaan naar onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Sander Koolwijk. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd wat je ervan hebt gemaakt. Ik ook. <laughs> en lees mijn voor dan, dan kan je het horen. Ja. Het heet De Vlucht van de Boze Blanke Man. Op de vlucht uitstijgen boven Finex-wijken... geordende weilanden en rechte wegen tellen totdat ze één worden. Wit zijn. In dit chartervliegtuig klinkt volksmuziek uit een luchtzak. Boven een Griekenland sommeert een medepassagier de piloot, de toiletten nu te legen. Gelukkig ligt Europa bijna achter ons. Een man, twee goed gevulde sea-by-fly-tassen op de schoot en twee blonde, nedische dikke kindjes naast hem... schreeuwen tegen een stewardess dat hij een all-inclusive heeft geboekt in Islamië... waar zij haar plek wel zou kennen... en dat hij nu per direct zijn volgende biertje wil. Als we landen is de stemming zorgeloos. Niemand vraagt zich nu al af... of er volgend jaar wederom twee dure vakanties betaald kunnen worden. Oh, wat hebben we het allemaal toch zwaar. Iedereen hoopt in stilte dat het echte vuurwerk in 2012 achterwege blijft. Dankjewel, Sander Koolwijk. Kan die in uw boek, dit gedicht? Dat is nog erger dan Nico Dijkshoorn vind ik. <laughs> en dat zegt iets in uw dat geval. Zegt iets, ja. Ja, goed. We zetten het toch op onze website. Dit is de dag.nu. Uh, hartelijk dank aan onze gasten: Roos Mavrikoe, Gerrie van der List, Kees Meijer en Erik Borgman. Leuk dat jullie er waren. De overheid bezuidigt en trekt zich terug. Daarom besteedt dit is de dag deze week aandacht aan geslaagde doe-het-zelf-initiatieven. Straks, hoe bezorgt Hans van Putten mensen met een handicap een beter leven, zoals bijvoorbeeld deze man. Ik woonde toen ook in een begeleide woonvorm, maar dat is heel slecht bevallen. Daar werd ik niet goed behandeld en gekleineerd. Hier uh, krijg je een luisterend oor en een warm hart, uh, zou ik maar zeggen. Er is liefde in dit huis. Dan hoort het straks na het nieuws van drie uur. Graag tot zo. u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Vanavond in NOS met het oog op morgen. Clary Polak praat met schrijfster Mirjam Rotenstrijg over het verlies van haar zoon Tonio. AFTH van der Heijden begon vrijwel meteen met schrijven... en publiceerde eerder dit jaar de requiemroman Tonio.